Uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal de kritiek van schaatscoach Jack Orie op de Olympische selectieprocedure van de Schaatsbond. Eerst krijgt u het NOS journaal van Jeroen Tjepkema. De advocaat in de zaak Rishi vindt het teleurstellend dat de agent die de 17-jarige jongen doodschoot vrij uitgaat. De rechter sprak de agent vanmiddag vrij van moord en van doodslag. De familie kan geen hoge beroep aantekenen... omdat zij in deze strafzaak formeel geen partij was. Het Openbaar Ministerie en de agent zullen vermoedelijk ook niet in beroep gaan. Strafrechtelijk is de zaak daarmee afgedaan, zegt de advocaat. Hij overweegt nog wel verdere stappen. Wij overwegen om een civiele aanklacht in te dienen tegen de overheid... wegens over onrechtmatig overheidsoptreden. Dan wel een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vier vuurwerkhandelaren uit Brabant en Limburg... zijn veroordeeld tot zelfstraffen van vier en vijf jaar. Volgens de rechtbank in Den Bosch... hebben ze met hun illegale handel de levens van anderen in gevaar gebracht. De mannen kochten in 2010 grote partijen vuurwerk... van de zwaarste categorie in Duitsland en Hongarije. Ze hadden het spul opgeslagen in de buurt van een gasstation En dat had makkelijk verkeerd kunnen aflopen, zei de persrechter. Nou ja, wat iedereen zich nog herinnert is de, de ramp die in Enschede heeft plaatsgevonden. En dat is ook iets wat door de rechtbank wordt aangehaald als, als voorbeeld van wat er had kunnen gebeuren in, in, in, de, in dit geval. IKEA maakt zich schuldig aan uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. Dat zeggen vakbonden in Nederland en België. Chauffeurs uit Oost-Europa bezorgen in Nederland en België de meubels voor zo'n 2,50 euro per uur, zeggen de bonden. De chauffeurs leven volgens hen als nomaden in hun vrachtwagens. Nederlandse en Belgische bedrijven die eerder voor IKEA werkten... kunnen daar niet tegen concurreren. Volgens de bonden maakt IKEA zich schuldig aan arbeidsverdringing... omdat werkgelegenheid, premies en belastingen uit Nederland en België verdwijnen. IKEA heeft toch niet gereageerd. In verpleeghuis De Veste in Geertruidenberg is gisteren een van de patiënten overleden... die vorige maand besmet, besmet waren geraakt met de Klebsiella bacterie KPC... De infectie heeft bijgedragen aan de dood van de patiënt, zegt het ziekenhuis. We kunnen niet stellen dat de KPC-bacterie dé doodsoorzaak is. Um, maar het, is, uh, het gaat om een cliënt met een, uh, met een zwakke gezondheid. En um, de infectie met deze KPC-bacterie is een van de factoren geweest uh, voor het overlijden. Als een patiënt een infectie oploopt door deze bacterie... dan hebben artsen nog twee experimentele middelen tot hun beschikking. Het ene middel is vaak niet erg effectief. Het andere heeft ernstige bijwerkingen. Vorige maand deed zich voor het eerst in Nederland een uitbraak voor van KPC. Dat gebeurde via een patiënt die in een ziekenhuis in Griekenland besmet was geraakt. Onbekende schutters hebben een tv-station in het noorden van Bagdad aangevallen... en korte tijd bezet gehouden. Daarbij zijn vijf medewerkers doodgeschoten. De doden zijn vijf medewerkers van het tv-station... onder wie vermoedelijk een vrouwelijke presentator en de programmadirecteur. Of er op het moment van de aanval een uitzending aan de gang was, is nog onduidelijk... Militairen van het Iraakse leger maakten snel een eind aan de bezetting. Vijftien tv-medewerkers die waren gegijzeld werden bevrijd... en de vier aanvallers werden gedood. Een partij Gewone Ham van voedingsmiddelenbedrijf Vion... is vorig jaar met opzet verkocht als biologische ham. Volgens oud-minister Hans Alders, die de affaire onderzocht... moeten leidinggevenden op de hoogte zijn geweest van de fraude. Het incident vond plaats bij een dochter van Vion... NCB-vleeswaren. In totaal is vorig jaar meer dan 11.000 kilo gewone ham verkocht als biologische ham. Fion erkent nu dat er sprake was van opzet. De zaak werd naar buiten gebracht door twee medewerkers van het bedrijf. Volgens Alders kennen de twee klokkenladers geen andere gevallen van fraude bij het bedrijf. Het weer, de zuidenwind neemt verder toe. Vannacht af en toe stormkracht aan zee, kracht 9... met overal forse windstoten. Morgen overdag dan blijft het onstuimig en nat... en met 8 tot 11 graden zeer zacht. De eerste kerstdag trekt de regen weg. De schijnt middagse zon bij 7 graden. Dan de verkeersinformatie. Hoe is het op de A16, Jolanda? Het gaat daar langzaam de goede kant op. Er was een aanrijding. Er waren drie rijstroken dicht. Van Breda naar Rotterdam staat knopen klaar voor Polder en Randweg Dordrecht nog 4 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal, Bruxelles Carrasso. Zuid-Soedan, de baas van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, doet nog maar eens een oproep aan de strijdende partijen daar. Ik vraag dat alle politieke, militaire en militaire leiders de stop hostilities stoppen. Ja, stop de vijandigheden, roept hij uh, tegen alle partijen. In Zuid-Soedan willen echter regeringstroepen de stad Bor... weer graag terugveroveren op de rebellen. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Nog steeds stromen mensen de VN-compound in Bor binnen. Ze hopen daar bescherming te krijgen tegen de rebellen. Die is er, tot op zekere hoogte, maar verder is er niets. Gewonden en buitenlanders worden per helikopter... geëvacueerd naar de hoofdstad Juba. Humanitaire coördinator van de VN missie Toby Lancer, zelf ook net terug uit Bor, zegt dat de situatie er zeer gespannen is. The situation up there is very, very tense. We spent most of the day evacuating wounded, evacuating citizens of various countries, and uh, I've just arrived on this chopper with uh, six gunshot wounded, two serious, uh, and one. Het viel niet mee, maar we hebben de basis in Bor versterkt. Het belangrijkste is nu het bieden van bescherming aan degenen die dat zoeken, zegt Lenzer. It's is difficult, but we've been reinforcing the base. And the main thing to do in the next 12-24 hours is to make sure that everybody who is under the protection of the United Nations gets the best protection and the best possible safety and assistance that we can muster. Uh, we have been literally digging uh, and reinforcing the position. We moeten voorkomen dat hetzelfde gebeurt als onlangs in Akobo, al dus Lancer. In Akobo werd de VN-basis aangevallen. Twee VN-militairen kwamen om het leven. Het gaat er nu om, zegt Lancer, dat degenen die hier achter zitten... hun mensen weer onder controle krijgen. we krijgen. Als ik onze en naar het Onderweg van de VN-basis naar het vliegveld van Bor hoorde ik geweerschoten. en zag ik veel lijken, plunderaars en jeugd. die totaal door het lint was gegaan. Zwaar bewapende jeugd. Die moet zo snel mogelijk onder controle worden gekregen. Dat moet onder controle Toby Lenser van de VN-missie in Zuid-Soedan... in een overzicht van Katrien Straatman. Ik praat verder met consultant en oud-PVDA-kamerlid Jeroen de Lange. Vorige week uh, ging hij terug uh, uit Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Vroegtijdig natuurlijk, hij was daar uh, voor werk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als de regeringstroepen die steden terug vooroveren, hè, is er dan kans dat de rust weer enigszins terugkeert? Ik denk het niet. De oorlog... Uh, die eindigt in 2005, duurde ongeveer 21 jaar. En um, die werd voor een groot deel gevochten vanuit de Bush-Bush. Dus zou het, uh, uh, het SPLA uh, bor weer innemen, denk, denk ik niet dat dat het einde van de vijandelijkheden betreft. Want dan, dan ja. gaat de andere stam die tegen de president is, die gaat weer terugvechten en probeert die steden weer in te pakken? Dat denk ik ja. Nou, het gaat dan om de troepen die uh, nu royaal zijn aan uh, Rick Machard. Dus de, afgezette ex-vicepresident, uh, uh, en die zullen door blijven vechten. En dat zijn hoofdzakelijk uh, Noorse soldaten inderdaad. Maar er zijn ook andere milities die hebben zich bij riek Machar nu aangesloten... en die zullen zeker door blijven vechten. Ja, ja. Wat, wat is uw verklaring dat, dat het nu zo geëscaleerd is uh, sinds 2011... Hè, dat ze onafhankelijk zijn geworden? Mm -hmm. Wa waarom is dat nu zo, zo erg opgeleid? De, spanningen, de politieke spanningen die zijn er altijd geweest. Die zijn eigenlijk nooit helemaal uh, opgelost. Um, het lijkt erop. Uh, dus dat een week geleden, zondagavond. Um, er is een strijd losgebarsten. tussen soldaten van de, van, uh, van de presidentiële garde. tussen Dinka en Nouwer-soldaten. dinka soldaat loyaal aan de huidige president Salva Kiir. soldaat loyaal aan Riek Machar. Wat daar precies gebeurt, weten we niet. Uh, maar het lijkt er niet op dat. Een coup d'etat uh, voorbereid is. Dus is dus eerder een incident lijkt het uh, dat dat is. Maar de, de spanningen tussen dus de twee hoofdrolspelers. Uh, aan de ene kant de huidige president Salvakier en de afgezette ex-president Rik Machar... Die spanningen die bestaan al jaren. Ja en, en, en het, zijn er de afgelopen was er al jaren. ja en zijn er de afgelopen jaren wel pogingen geweest om om die twee en die twee stammen om die te verenigen? Niet heel erg uh, formeel, wel op, op uh, het niveau van, van, van dorpen er zijn allerlei uh, niet-governementele organisaties bezig geweest. Um, er zijn wel allerlei gesprekken natuurlijk uh, geweest, ook op verschillende niveaus. De Verenigde Naties, de Wereldbank. En zijn al jaren daar uh, vrij stevig aanwezig. Um, maar ja, dat is blijkbaar dus niet voldoende geweest om echt weer uh, vertrouwen op te bouwen tussen, tussen deze twee mannen. Nu uh, heeft Rick Machar al een tijd lang duidelijk gemaakt... dat hij uh, bij de verkiezingen die gepland waren voor 2015... Salva uh, Kier zou uitdagen. En de regels uh, waar langs die verkiezingen zouden moeten uh, gaan plaatsvinden... daarover werd dus een week geleden gesproken, uh, zaterdag. En daar werden ze uh, niet elkaar over eens. En dat lijkt de aanleiding geweest te zijn voor die oplopende spanningen. Ja, en ze hebben niet gekozen hè, voor een uh, soort regering van nationale eenheid... voor de afgelopen uh, periode. Is dat achteraf misschien een gemiste kans geweest... dat ze toch zoiets hadden moeten proberen... voor de eerste jaren van die onafhankelijkheid? Nou, kijk, de huidige spanningen die, um, die geëscaleerd zijn... Um, die, die uh, van bepaald binnen uh, de, de regeringspartij... dus nog, nog zelfs afgezien van... De poging om te komen tot een regering van nationale eenheid, want er zijn ook nog wat andere partijen, maar het gaat om de regeringspartij SPLM en het regeringsleger, de SPLA, dat nu uit elkaar gevallen is. En dus Het is zelfs nog ingewikkelder dan... Ja, dan twee uh, dan stammen die een eigen partij hebben. Het zijn eigenlijk twee stammen, twee mensen binnen één partij die elkaar bevechten. Partij. Ja, ze hebben samen heel lang gevochten uh, tegen het noorden om, uh, voor hun eigen vrijheid, maar al Tijdens die oorlog uh, vond er een oorlog in de oorlog plaats, heette dat. En dat was al in 1991 dat Nuerg en Dinka-soldaten elkaar te lijf gingen... of dat Nuerg-soldaten Dinka's uh, vermoorden. Dus die spanning die, die dateert al van decennia. En waar zou de oplossing uh, vandaan moeten komen? Hoe ingewikkeld het ook is? Waar, waar is het begin daarvan, wat u betreft? Nou, op dit moment uh, kan denk ik de oplossing alleen komen... Van internationale interventie. Dus dat moet van buiten komen. Ik zie niet hoe dat van binnen af uh, opgelost kan gaan worden. Uh, het is, Oegandese leger is al binnengevallen, maar dat strijdt nu aan de kant van Kiir. Dus dat leger lijkt geen rol meer te kunnen spelen zeg maar, onder een VN-resolutie, die ik denk er moet komen: een VN-resolutie die oproept tot uh, het creëren van een vredesafdwingingsmacht. En dan moet er een land zijn soldaten ter beschikking stellen. Ik denk dat alleen daar de oplossingen van kan gaan komen. Met Jeroen de Lange, dank voor uw reactie en commentaar bij de situatie in Zuid-Soedan. Dank u wel. Ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is het NOS Radio 1 Journal. De Brabantse gemeente Steenbergen krijgt een waarnemend burgemeester. In die gemeente was commotie ontstaan... nadat er een kritische brief van de burgemeester was uitgelekt. De gemeenteraad zegt vervolgens het vertrouwen op in de burgemeester. Alleen, die wil toch aanblijven. De commissaris van de Koningin in Brabant sprak vandaag met de betrokken partijen. Kwam met de oplossing van een tijdelijk waarnemend burgemeester. En de commissaris van de Koningin is Wim van der Donk. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Uh, commissaris van de Koning, ja, ja sorry. Ja, um, dat is nog even moeilijk, hè? Ach, nou. <laughs> ja. zeg, bijna de hele gemeenteraad wilde dat de burgemeester weg zou gaan. Een burgemeester die zelf niet op wil stappen. Is het dan logisch dat u in beeld komt? Uh, nou ja, er is een uh, artikel in de gemeentewet, artikel 61... en ook een artikel in mijn ambtsinstructie, als commissaris van de Koning... Uh, dat dan mij uh, zelfs in zekere zin verplicht om een oordeel te vormen over de ontstaande situatie... en daar waar mogelijk te helpen om de kennelijk verstoorde relatie... tussen de burgemeester en de gemeenteraad uit de weg te helpen. En wat is de reden dat u er nu voor heeft gekozen... om de burgemeester met verlof te sturen? Omdat um, feitelijk het zo is dat zij de motie van wantrouwen tegen haar... Terzijde heeft gelegd en wil aanblijven als burgemeester. En ik in het verloop van de geschiedenis aanleiding zie om het ambt van burgemeester niet te zien als een baan waar het zomaar even 1, 2, 3 mee afgelopen kan zijn, maar even om prudente oordeelsvorming vraagt um, of het wel verstandig is dan nu meteen in mee te gaan. Uh, en ik heb een waarnemer uh, benoemd, dat uh, mag de commissaris uh, zelf doen. En, ik heb het, en dat komt niet zo heel vaak voor, maar een bijzondere opdracht meegegeven. Uh, en die opdracht... Heb ik hem gevraagd, uiteraard gewoon burgemeester te zijn. Want dat ben je als waarnemend burgemeester volledig. En ik heb hem gevraagd zelf aan oordeelsvorming te doen over de ambtelijke en bestuurlijke processen in de gemeente Steenbergen. En onderzoek te doen naar de vraag en met mij en de raad samen daar te zijner tijd over te beraadslagen. Dat de huidige burgemeester haar taken kan hervatten na onderkomst van verlof. Maar nogmaals, dat is een onderzoeksopdracht die ik aan de waarnemer heb meegegeven. Thank ik heb een wijze, ervaren kracht in het openbaar bestuur. Iemand die zelf jaren burgemeester geweest is. Dijkgraaf geweest is. Het gebied goed kent. Um, de opdracht gegeven om als waarnemend burgemeester. Dus niet alleen gewoon als burgemeester te functioneren. Maar ook. Te kijken te of, de of de burgemeester of, terug kan komen. Nou ja, of ze, nou ja, formeel is ze niet weg. Want ze is nee, maar goed, ze van verlof terug kan komen. Of ze van verlof terug kan komen. En het is een pijnlijke, ingewikkelde kwestie. Soms gebeurt dat nu eenmaal, dat mensen met elkaar even in de kreukels raken. En het past dan om even prudent uh, te kijken of dat te repareren is. Ja. Ja, wat mij eraan opvalt, uh, de berichten erover. Ze heeft het opgenomen voor de gemeenteraad. Wat uitlekte was dat zij vond dat wethouders respectloos over, over raadsleden spraken. Dan zou je toch denken dat de raad blij is met zo'n burgemeester. En dat ze er niet wegsturen. Ik zei al mevrouw, ik heb straks ook hier gezegd. Er is een werkelijkheid waarover verschillende waarheden uh, uh, naast elkaar worden verteld. En uh, als dat het geval is, dan is het altijd een zaak om even prudent te zijn. En er is veel gezegd door vele partijen en er is veel emotie bij betrokken. Dat snapt u ook wel, want dit zijn lastige en ingewikkelde situaties. En ik heb dus gekozen om eens even uh, wat uh, rust te creëren door te voorzien in de waarneming van het ambt... door een uitstekende bestuurder... die zelf um, uh, van mij de vraag heeft gekregen... om goed te onderzoeken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want, um, wat wat was u op de hoogte van die emoties in de gemeente? Wist u ervan? Zeker, want het, uh, laat ik zeggen, het proces was zodanig dat ik al sinds augustus betrokken was bij het feit dat er problemen waren in de gemeente. Uh, dat is ook al eens eerder het geval geweest, vier jaar geleden, was ik ook betrokken bij uh, problemen. Ik had eigenlijk het beeld, en ik geloof ook dat sommigen dat nog steeds terecht hebben, dat er ook... Uh, oprecht uh, verbeteringen gaande waren in die gemeente. Dat verdient Steenbergen, ook prachtige gemeenten... in het uh, westen van onze provincie. Uh, maar blijkbaar zijn er toch een paar dingen aan de hand... die leiden tot dit soort hmm. uh, toestanden en gedonder. En, en u bent uh, er niet van overtuigd dat dat zonder meer... het probleem van de burgemeester is en dat zij weg moet? Ik vind in ieder geval alle reden om serieus te onderzoeken aanleiding is voor deze problemen en um, uh, beter nog om echt alle pogingen te doen uh, om verhoudingen te herstellen. Uh, overal is wel eens wat. En zou het dan Hier, ook nog uh, kunnen dat, dat de wethouders uiteindelijk weg moeten? Of een aantal wethouders? Ik loop op geen enkele manier vooruit op wat er moet gebeuren. Dat is nou precies de reden Waarom ik gevraagd heb om een wijs man die daar als waarnemend burgemeester nu echt ook aan oordeelsvorming kan doen. En het past mij nu niet om op welke conclusie dan ook vooruit te lopen. Alleen dat ik vind dat het ambt van burgemeester is een serieus ambt. Dat gaat niet alleen over positie. Dat gaat ook over het belang van het feit dat iemand dat ambt goed kan uitvoeren. En ik wil een serieus onderzoek van de waarnemend burgemeester naar de mate waarin dat in Steenbergen mogelijk is. Ik heb er alle hoop op dat hij met mij en de gemeenteraad samen... op een gegeven ogenblik tot conclusies kan komen. Maar het is nu te vroeg. Uh, om dit nu al te trekken. Om daarop vooruit te lopen. Nee. Wim van der Donk, dank u wel. Commissaris van de Koning, dank u wel. We gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van de Velden. Er is een file bijgekomen op de A1 Amsterdam... richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken, 2 kilometer. Het is 18 minuten over 5. In 2012 stapte Mona Keizer de landelijke politiek in. Als CDA-wethouder in Purmerend stelde ze zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de partij. Siebrand Buma won uiteindelijk de strijd. Maar buitenstaande Mona Keizer werd wel verrassend tweede. Ze kwam in de Tweede Kamer op een tweede plek. En ze is nu woordvoerder gezondheidszorg. Sindsdien is het toch wat stil geworden rond haar. Verslaggever Margreet Boer blikt met Keizer terug op het jaar 2013. Mevrouw Keijzer, u heeft het eerste volle jaar als Kamerlid achter de rug. Als u nu dit jaar bekijkt, wat is u dan vooral opgevallen, dat eerste jaar? Nou, hoe er niet nagedacht is over alle plannen... die in het regeerakkoord opgenomen zijn door de PvdA en de VVD... want dit is toch wel het jaar geweest van de akkoorden... waarbij achtereenvolgens volgens allerlei onderdelen van het regeerakkoord... veranderd werden en weer veranderd werden. Het is dan ook het jaar geweest van de akkoorden... waar het CDA niet aan meegedaan heeft... Ja, en dat komt omdat uh, al die aanpassingen uh, niet uh, in lijn lagen... met hoe wij vinden dat Nederland uh, ja, vlot getrokken moet worden. Ik denk dat je daar wel over kunt spreken. En wij hebben als CDA vanaf het begin af aan al tegen het kabinet gezegd... bij de eerste afspraken die er in het voorjaar van 2013 gemaakt zijn... Geacht kabinet, ga nou niet de weg op van het verhogen van belastingen, het verzwaren van lasten, het verhogen van accijnzen. doe dat niet. Dat gaat Nederland niet uh, aan het draai krijgen. De Nederlandse economie aan het draai krijgen. Nou ja, en als dan de regering daar toch in vol hart, Ja, dan uh, kijken wij op een gegeven moment heel goed van naar nou, wat ligt nu op tafel? En dat is dan zo in strijd met wat wij willen. Dus dan zeg je nee. Het sluiten van die akkoorden he, met de op andere oppositiepartijen dan het CDA, is dat voor uzelf en voor uw partij? toch ook nog wel een worsteling geweest van... zouden we er toch niet aan mee moeten doen? Nou, u slaat uh, de spijker op de kop als u zegt... Uh, is dat voor het CDA een lastige afweging, want dat is zo. En wij willen altijd uh, meepraten en uh, ook uh, kijken... wat de beste oplossingen voor Nederland zijn. Uiteindelijk neem je altijd een besluit op grond van de inhoud. En zoals net uh, gezegd, de inhoud van die akkoorden... lossen de problemen niet op, ze verergeren ze. Maar heeft u nu niet het gevoel dat uh, ja, die keuzes... dus geen enkele invloed hebben, want u staat veel meer aan de zijlijn dan een D66 of een ChristenUnie. Uh, dat is op zich een uh, terechte constatering. Maar wat uiteindelijk voor de Nederlander geldt... zijn de besluiten goed helpen de akkoorden die gesloten zijn door de ChristenUnie, de SGP en D66... helpen die Nederland vooruit. Nou, binnenkort is het 1 januari 2014. En dan zullen alvast voor de gewone mensen, de gewone families en gezinnen... de middeninkomens duidelijk worden wat de accijnsverhogingen betekenen. Dus dan kan je heel blij zijn ergens in oktober dat je een akkoord gesloten hebt. Maar uiteindelijk zullen de negatieve consequenties bekend worden... en zullen gevoeld worden door die gezinnen die je betreft. En als dat dan zou tot een beter Nederland, een beter draaiende economie... dan zeg je, nou, weet je, we moeten allemaal wat inleveren. Maar dit inleveren door gezinnen gaat niet leiden tot oplossingen. Nu uh, heeft u dit allemaal uh, meegemaakt als Kamerlid. Uh, hiervoor was u jaren wethouder. En als wethouder ben je een bestuurder... en heb je toch, denk ik, het gevoel dat je veel meer zelf kunt regelen. Hoe is het dan om een jaar lang in die Kamerbankjes te zitten... dit te zien gebeuren en toch niet mee te kunnen sturen? Ja, het is een andere positie, zeker. En uh, waar je die het meest uh, merkt... is bijvoorbeeld de berichtgeving over de opvoedpoli. Um, daar, de opvoedpolie is een organisatie die heel veel gezinnen helpt... waar problemen zijn. Bijvoorbeeld omdat kinderen uh, psychiatrische ziektes hebben... of doordat er verslaving is in een gezin... waardoor gewoon niet goed uh, opgevoed uh, wordt. Nou, die mensen kloppen aan bij de opvoedpolie. Grote tevredenheid. En wat merk je... Door de, de manier waarop zorgverzekeraars opereren... gaat het gewoon slecht met die opvoedpolie. Als oud-bestuurders jeuken mijn handen. Want ik vind het onbestaanbaar dat zo'n organisatie zo tegengewerkt wordt... ten koste van kwetsbare gezinnen. Maar als Kamerlid ja, ben je niet degene die directe invloed heeft op zorgverzekeraars. En dat frustreert wel eens, want als wethouder pakte ik de telefoon... En als het kon, was het geregeld. Ja, en dat is toch wel een andere positie als Kamerlid. U bent vooral bekend geworden ook in de tijd van het lijsttrekkers, de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. En toen kon u over alles een mening geven. En u werd ook gevraagd om een mening over alles. Nu zit u op de gezondheidszorg als portefeuille. Kriebelt het ook niet om over heel veel andere dingen wat te zeggen. Maar dat is dan niet uw terrein? Nou, sowieso is, uh, zit er helaas maar 24 uur in een dag... Uh, waarvan ik er ook nog een paar probeer te slapen. Daarnaast is het ook zo dat je, omdat ik ook in, in, in het fractiebestuur zit... je toch wel wat dichter op verschillende onderwerpen zit. Maar het is absoluut waar, je hebt dat wel onderverdeeld. Dus ja, ik ben met name woordvoerder op uh, de langdurige zorg... ouderenzorg, gehandicaptenzorg. Vindt u dat niet, wel, niet eens jammer van dat u uh, ja, daar helemaal in weggezogen wordt... en daardoor ook een bepaalde onzichtbaarheid... Krijgt wel iedereen altijd zoiets had van: Nou, Mona Keijs is het gezicht ook van het CDA, maar je bent nu zo diep in die zorg dat. Dat dat verdwijnt? Natuurlijk is het leuk als je gevraagd wordt voor uh, tv-debatten... voor spreekbeurten. Dat is ontzettend uh, leuk uh, om te doen. Omdat het ook een kans is om het CDA-verhaal te houden. Maar nou mist u dat niet nu? Wat nu gewoon uh, geweldig is om te doen... is om heel goed te doorgronden... hoe zit ons zorgstelsel nou in elkaar? Maar wat nog veel belangrijker is... wat betekent dat voor ouderen, gehandicapten... en mensen met psychiatrische problemen? Dus ik vind dit... Heel erg dankbaar werk. Want dat is wat je natuurlijk ook als volksvertegenwoordiger doet. Zorgen dat de besluiten die je neemt er uiteindelijk toe leiden dat het beter wordt in Nederland. Of economisch, of in mijn woordvoederschap, zorg voor kwetsbare mensen. En dat is heel erg mooi. Het is anders, maar heel erg mooi en dankbaar werk. Dat zei Mona Keizer tegen verslaggever Margreet Boer. Haar terugblik op het politieke jaar 2013... en de rol die zij speelt in de Tweede Kamer. Straks gaan we praten over het schaatsen, het Olympisch kwalificatietoernooi... dat uh, tweede kerstdag begint, duurt vijf dagen. Er is wat kritiek op de manier waarop het georganiseerd is... en waarop de mensen worden aangewezen voor Sochi. Nu eerst Joe Jackson, stepping out. van Joe Jackson, Step'n' Out. Het NLS Radio 1, journaal, sport. Drie dagen voordat de Nederlandse schaatsers beginnen... aan het Olympisch kwalificatietoernooi... plaatst trainer Jack Ory zijn vraagtekens bij de selectieprocedure... voor de Spelen in Sochi. Ze hebben daarvoor een prestatiematrix bedacht. Ja, die hele besluiten voor... Kijk, die, die, die, die, die, die matrix die nou gehanteerd wordt... Ja, daar heb ik gewoon mijn vraagtekens bij. En die hebben we ook al meerdere keren neergelegd bij, uh, bij de KNSB... En, en, en, en wat me wel soms een klein beetje dwars zit... is dat dan wordt het telkens gezegd van... Uh, uh, ja, uh, alle trainers zijn geïnformeerd. En uh, nou, dat is ook allemaal wel zo. Maar er wordt niets gedaan met wat wij er zeggen. Ik bedoel, uh, we hebben al tien keer om een notulen gevraagd. Er wordt geen notulen gemaakt over de afspraken die we gemaakt hebben... tijdens dat hele voortraject hier naartoe. En daar hebben we al meerdere keren over gevraagd... maar er worden geen natules gemaakt bij alle afspraken. En wie komen er dan bijeen bij die vergaderingen? de trainers en de selectiecommissie, uh, Arie Koops. Uh... Maar had je dat dan niet beter dan een paar maanden geleden... of misschien een jaar geleden kunnen zeggen van... jongens, we moeten natuurlijk hebben? Oh zeker. Dat is meerdere malen gezegd. En uh, dat is meerdere malen tijdens vergaderingen gezegd. Dat klopt. En dan, nou, dan sta je altijd een beetje voor het blok. Dan kan je zeggen van, ja, ik loop weg. En op het moment dat je wegloopt, dan... Uh, ja, dan... Het kan zijn het er één of twee melden, maar de rest blijft zitten. En, dan heb je, en dat maakt het een beetje moeilijk. En dan hadden we... Ik vind ook dat we dan als trainers ons beter hadden moeten organiseren... en als blok weg moeten lopen. Maar dat is al die keren niet gelukt. En uh, daar moeten we van leren. En, uh, en ja... Ik, ja, ik wil zelf geen vergadering meer in zonder notulen... en anders kom ik niet meer. Dat zei Ori tegen Steven bouwt. Uh, hij heeft met name moeite met de twee aanwijsplekken... voor schaatsers in de achtervolgingsploeg. Daarvoor zijn Sven Kramer, Jan Blokhuis en ook Koen Verweij geselecteerd. Mocht de KNSB gebruik maken van die aanwijsplekken... dan zou dat zomaar eens ten koste kunnen gaan... van de schaatsers in de ploeg van Ori. Bijvoorbeeld van sprinter Stefan Groothuis. Maar die staat toch wel een stuk positiever in de discussie dan Jack Ori. Ik ben wel voor dit systeem. Ik ben voor het systeem van, uh, van, uh, van deze trials. Uh, met een matrix systeem, daar uh, ja, zitten altijd haken en ogen aan. Er zijn altijd uh, discussies over ontstaan. En er zijn dingen die misschien zeker wel iets beter hadden gekund. Maar in grote lijnen ben ik het wel uh, met het systeem helemaal eens. En uh, vind ik het een mooi systeem. Iedereen, gewoon uh, geen gelul, gewoon in de start staan en gewoon uh, hard schaatsen. En de beste gaat. Toch zijn er twee aanwijsplaatsen voor, uiteindelijk voor de, voor de ploegachtervolging bij de mannen en twee bij, bij de vrouwen. Dat zou wel eens te kosten kunnen gaan van de nummers drie en vier op jouw afstanden. De duizenden en de vijftienhonderd meter. Ja, nou ja, goed. Over die twee aanwijsplekken daar heb ik uh, afgelopen jaar uh, volgens mij al heel wat keer over uitgelaten. En ik, heb, uh, en ik ben het daar dus zeker niet mee eens, voor die aanwijsplek voor de ploegachtervolging. Maar ik heb ook gezegd, uh, op het moment dat de KNSB uh, dat uh, zonder goed overleg uh, hard te maken dat besluit... Uh, uh, daar ga ik niet, daar kan ik verder niks meer uh, inhoudelijk op ingaan, want het heeft geen zin. Ik moet nu in de start staan en zorgen dat ik twee goede afstanden rijd. En dan, uh, dan plaats ik me gewoon voor die spelen. En dan, uh, dan, uh, dan zien we dat wel. Daar, ik kan, daar, daar kun je toch niks meer aan veranderen. Dat is al vastgelegd. En uh, maar ja, dus dat. Uh... Aan de andere kant zou het ook zo kunnen zijn dat die aanwijsplekken helemaal niet nodig zijn uh, en dat alles gewoon op zijn plek valt achteraf. Nou, dat, dat hoop ik ook. Uh, kijk, uh, want het leek op een gegeven moment wel alsof ik bijvoorbeeld het niet gunde dat mensen die uh, een, een koen koenverwij, bijvoorbeeld Jan Blokhuizen, uh, uh, hun plek naar de spelen op die ploegachtervolging. Nou, ik, hoop van gans, dat, ik hoop van harte dat ze, dat ze uh, gewoon een hele goede 1500 en 5 rijden en ze zich gewoon individueel plaatsen. En dan uh, heb ik er geen enkel probleem mee, tuurlijk. Dan, is het helemaal, uh, dan vind ik prachtig dat ze die ploeg achtervolgen rijden. Maar het gaat misschien mij erom dat, uh, dat, uh, dat ze het krijgen terwijl ze zelf niet in vorm waren, bijvoorbeeld. En dat, uh, dus dat, uh, zo werkt het. Wij van Indie merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. In welke ziekenhuizen kan ik terecht voor een spoedgeval?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 Het is uh, half zes geweest. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De agent die vorig jaar in Den Haag de 17-jarige Rishi doodschoot gaat vrij uit. Hij is vrijgesproken van moord en doodslag. Het openbaar ministerie vond dat doodslag wel bewezen was, maar had geen straf geëist. De advocaat van de nabestaanden van Rishi overweegt nu een civiele procedure tegen de overheid. De SP vindt het beter als koning Willem-Alexander niet naar de Olympische Winterspelen in Sochi gaat. Ook premier Rutte kan beter thuis blijven. Steeds meer staatshoofden en regeringsleiders besluiten om niet naar de Spelen te gaan. Daarom zou het volgens SP-kamerlid van Bommel bijna een statement zijn als de Nederlandse premier of koning wel gaat. Borstimplantaten van siliconen moeten niet meer worden gebruikt totdat vaststaat dat ze veilig zijn. Bijna 4000 vrouwen eisen dat in een procedure tegen de staat. Ze hebben zich gemeld bij het steunpunt voor vrouwen met siliconenimplantaten. De vrouwen hebben klachten als auto-immuunziekten... en pijn in het hele lichaam door siliconen die zij gaan dwalen. De Britse overheid heeft dit jaar zeker twintig mensen... hun Britse nationaliteit afgenomen omdat ze in Syrië zijn gaan vechten. Dat blijkt uit een onderzoek van de krant The Independent. De VVD in de Tweede Kamer heeft de regering gevraagd... om ook van Nederlandse Syriëgangers het paspoort af te nemen. Minister Opstelten heeft dat nog in beraad.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 En Albert Heijn rectificeert in advertenties... een recept uit het kerstnummer van allerhanden. In het recept staat dat bij de geflambeerde crepes... drie kwart liter van de liqueur Grand Maillet moet worden gebruikt. Dat moet een tiende van de hoeveelheid zijn. A.H. besloot het recept te corrigeren... hoewel de super denkt dat de meeste mensen wel zullen begrijpen... dat het niet de bedoeling is om een hele fles te gebruiken. Het weer, Marco Verhoef. Ja, met bewolking die verder toeneemt en neerslag die zich over de rest van het land gaat uitbreiden. Dat gaat wel langzaam, want in het oosten blijft het nog tot diep in de avond en misschien nog wel een deel van de nacht droog. Maar daarna is het overal nat. Verder gaat de wind een hoofdrol spelen. Langs de kust gaat het in de loop van de avond stormen met windkracht 9. En dat duurt eigenlijk de hele nacht en ook nog wel een deel van morgenochtend door. Op zee staat misschien zelfs wel een windkracht 10. Daar merken wij op land weinig tot niets van. En dat komt omdat de wind een zuidelijke richting heeft. Morgen in de loop van de winter langzaam windenwind en, wind. en dan gaan ook de windstoten tot maximaal 100 km per uur op de wadden er langzaam uit. Verder hebben we morgen temperaturen die hoog zijn. Het wordt 10 graden of zelfs iets meer. En het blijft een heel natte boel. Uiteindelijk kan er makkelijk 10 tot 20 mm regen vallen. De regen trekt in de nacht naar eerste kerstdag naar het oosten weg. Dan wordt het langzaam droog. En beide kerstdagen verlopen grotendeels droog. Met van tijd tot tijd wat zon. De wind gaat weg. Vallen. Het wordt echt rustig weer. En temperaturen hebben dan een normaal niveau 6 of 7 graden. Jolanda van de Velde heeft de verkeersinformatie. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat tussen knooppunt Paalgraven en Raafstein nu 3 kilometer. Het is 5 uh, minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Meer loon in ruil voor vrije dagen. Werkgeversorganisatie AWVN denkt op die manier... de lonen van werknemers iets te kunnen verhogen... zonder dat het de bedrijven veel geld kost. De organisatie is tegen de algemene loonsverhoging van 3 procent... waar de vakbonden voor pleiten. Want dat kan volgens hen juist leiden tot minder werkgelegenheid. Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Het is niet de eerste keer hè, dat dit pleidooi gehouden wordt. Uh, meer loon uh, in ruil voor minder vrije dagen. Nee, dat gebeurt wel meer. Hè. De, de gedachte is natuurlijk dat je dat heel makkelijk zou kunnen uitruilen. En dat je daarmee eh, toch nog in ieder geval voor het zicht een loonsverhoging kunt genereren. En ik zeg daar nadrukkelijk bij voor het zicht. Want uiteindelijk blijft de loonsom die de werkgever betaalt natuurlijk hetzelfde. Alleen hij krijgt dus, meer geld omdat hij meer dagen werkt. Nou ja, nee. Kijk, werknemers die nu onregelmatige uren werken of op onregelmatige dagen werken in het weekend krijgen soms toeslagen. Um, nou, dat, dat is... Uh, uh, dat vindt men soms in deze tijd wat, uh, wat minder gebruikelijk. De gedachte is dat je dat geld bij die werknemers weghaalt uh, en dan vervolgens uh, uh, uh, aanwendt om de loonsverhoging in, in generieke zin dus te geven. Ja, ja maar het gaat toch ook over uh, oude, oude dag, uh, vrije dagen? Ja, ja dus een heel pakketten he, van alle andere maatregelen die uh, uit de jaren 70, 80 stammen. Toen het nog veel gebruikelijker was om, uh, om in de weekenden vrij te zijn, om s avonds vrij te zijn. Dat is tegenwoordig natuurlijk wat meer ter discussie. Dus gedacht is dat je daarvoor eigenlijk ook niet zonder meer toeslagen zou betalen, omdat het helemaal niet zo ongebruikelijk meer is om, dat, om dat op die uren te werken. En tegelijkertijd, als je dan die toeslagen niet meer betaalt, verlaag je natuurlijk de lonen van de werknemers die het betreft. Ja. En, en, en dus klopt het wat de AWVN zegt, dat uiteindelijk um, uh, het, het voor de werkgever niet zo'n enorme ramp is om het zo te doen? Nou, voor de werknemers is dat, voor sommige werknemers is dat natuurlijk wel een ramp. Ja, ja, nee, maar de werkgevers bedoel ik. Ik bedoel, het is wel slim het dat het zijn het zij nou dit doen. doen. Soms al niet Nee. Uh, in, in die zin is het een beetje een sigaar uit eigen doos... die gepresenteerd wordt voor de werknemer. Want een, een belangrijk deel van de werknemers krijgt nu wel die toeslagen... en kan daarmee een behoorlijk inkomen genereren. Nou, de werknemers die dat nu hebben, zouden ze dat dan moeten inleveren... ten gunste van de werknemers die dat niet hebben. Zodat je in algemene zin voor de werknemers die nu lager zitten... een, uh, een loosverhoging zou kunnen toekennen. Ja. De AWVN is betrokken bij zo'n 500 CAO's. Uh, we hebben natuurlijk ook nog VNO en CW. Weet u of het daar ook leeft, dit idee? Ja, ik denk dat het bij werkgevers in het algemeen heel erg speelt. En op zich is dat natuurlijk ook wel begrijpelijk. Een deel van de regelingen waar het over gaat... zijn regelingen die eigenlijk nou ja, niet goed meer passen in deze tijd. Dat gaat dan over werknemers die ouder zijn en extra dagen krijgen... of even minder uren overwerken. Nou ja, daar, daar zijn al andere wetten over... die uh, toch meer gelijke behandeling voorschrijven. En dus past het minder goed in deze tijd. Ja, misschien ook omdat de ouderen tegenwoordig wat fitter zijn... dan in de jaren zeventig. Tenminste, dat nou blijkt ja. uit allemaal onderzoeken... Uh, de andere kant van de zaak is dat er toch nog steeds heel veel zware beroepen zijn in Nederland, maar veel minder dan vroeger. Want de, de, de arbeid verschuift toch echt wel van de industrie en landbouw naar de dienstensector. En in de dienstensector heb je minder fysiek zware arbeid. Ja. En denkt u dat het erdoor komt? Hoe schat u dat in? Want ja, u zegt sigaar uit de eigen doos in zekere zin. Uh, de vakbonden willen liever hup 3% erbij. Wat, hoe schat u in hoe dit gaat lopen? Ah, ik denk dat in, in, in, uh, in de, dat gaat, het zal heel geleidelijk gaan. En dus bij sommige CAO's zal het nu lukken om, uh, om, om de uh, uh, overwerkregelingen... onregelmatigheidstoeslagen, oude lullendagen zoals ze wel worden genoemd... om die te schrappen in ruil voor iets anders. En dat zal een heel geleidelijk proces zijn... waarbij je steeds, dat het steeds, ziet dat het steeds meer iets gaat gebeuren. Nou, nu zag je wel uh, de afgelopen tijd dat in CAO's er iets meer ruimte was... voor loonsverhogingen. Uh, in, in welke sectoren zie, zie je het vooral en verwacht u het ook nog? Ja, dat is heel lastig, omdat het natuurlijk afhangt van de vraag welke sectoren het op dit moment goed doen en die loonsverhoging ook zouden kunnen betalen. En de AWVN heeft nu uh, uh, zich niet verzet tegen een kleine loonsverhoging in die sectoren waar het gaat. En ik heb geen zicht op welke sectoren het nu zo goed doen dat ze zich dat kunnen veroorloven. Ja, daar horen we ook nog weinig over. Hè? Ja, precies, maar ik denk ook dat dat een beetje stilgehouden wordt. De notitie die ze uitgelekt was tenslotte ook een vertrouwelijke notitie. Ja, verwacht u lang, langdurige ingewikkelde cao-onderhandelingen voor het komend jaar? heel veel werkgevers zich nog niet in staat voelen om die loonsverhoging te geven, terwijl werknemers nu toch wel toe zijn aan een loonsverhoging. In ieder geval erg dat gevoel hebben. In de afgelopen jaren hebben ze toch op de nullijn gezeten en nu wordt het toch weer eens tijd om, om wat prijs, uh, om, om wat te compenseren. Is het gevoel aan die zijde en ondanks aan de andere zijde bij de werkgevers is het erg het gevoel dat het nog niet helemaal kan. Ja. Nou, we gaan zien hoe dat verder gaat. Evert ja, voor hulp. Dank u wel, hoogleraar ja. Goedemiddag. Raccoon nu Shoes of Lightning.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 shoes of lightning, let them run. Let them run. Let 'em run. There's always an ugly duckling. There's always an ugly one. Give her a chance to grow into a pretty, pretty one. There's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 that never Like a candle and its flame bring back the Een jaar geleden bezochten we in het NOS Radio 1-journaal de straten uit het Monopoliespel: van Steenstraat tot de Akerkhof, Kerkhof, van Vreeburg tot de Leidse Straat. om te kijken daar hoe de mensen zich door de crisis knokten. Op het Spui in Den Haag vond verslaggever Louis Dekker toen een bijzondere platenzaak. We moesten op het spu uh, een naam hebben. Dus ja, werd het spuirecord op het Spui. En daar zitten we bijna tien jaar. Wij verkopen alles: klassiek, jazz, pop. Maar allemaal niet het laatste nieuwe spul. Wat de groothandels kwijt willen, dat kopen wij op. Zoals mijn zwager ook zei, we hebben overal van Sams van, behalve van muziek. Als iemand aan mij vraagt of ik een CD van Bach heb, dan weet ik het. Maar dan moeten ze niet gaan vragen of ik dan zo na het, uh, huppelde pup. Want dat weet ik gewoon niet. Heeft u wat gevonden, meneer? U heeft toch? Vertel wat, meneer. Vroeger uh, kochten ze uh, 20 CD's. En nu staan ze nog steeds met die 20 CD's. En dan gaan ze dus uitzoeken van welke nemen we. En dan uh, blijft er 2, 3 over. Dus de klanten zijn er nog wel, maar ze kopen minder? Ze kopen minder de vraag is nu natuurlijk, heeft Spuy Records in 2013 het hoofd boven water kunnen houden? Louis Dekker ging terug. Je kunt niet zeggen dat het een onopvallende winkel is. Knalgeel overheerst. En toch dacht ik, ze zijn er niet meer. Maar dat komt omdat het straatbeeld hier gedomineerd wordt door het casino aan de ene kant... en iets verderop een enorme bioscoop. Je loopt Spuy Records zomaar voorbij. De zaak zit ook een beetje verstopt achter de tramhalte. Tuurlijk mag dat. 33,69. Nog steeds diezelfde gele plakaten met teksten die je niet al te serieus moet nemen. Ala, de prijzen in dit pand zijn iets wat aan de hoge kant. Voor mij is de mooiste. We zijn geen hofleverancier, want we hebben een naam hoog te houden. Dag, Alja. Hallo. Dat is alweer uh, een jaar geleden, Precies. Ik voor het laatst heb gezien. Uh... U bent er nog. Ja, we zijn er nog. En u snapt waarom ik dat zeg, hè? Ja, want het is uh, in deze tijd uh, lastig uh, om uh, het hoofd boven water te houden als uh, kleine middenstander. Uh, zeker met al het uh, internetgebeuren tegenwoordig. En u zegt kleine middenstander, maar vorig jaar hadden we ook Hans Breukhoven nog met zijn free record shops. En hier om de hoek ervan leest. Ja, maar die leven iets royalen. Het is geen goudmijn. Was het knokken, 2013? Ja, je moet gewoon nog beter opletten met je inkoop. Wat koop je in? Uh, mensen zijn gewoon uh, selectiever met kopen. hebben gewoon steeds minder te besteden. Dus moeten ze ook gewoon steeds beter opletten wat ze kopen. Dus wat dat betreft moet je gewoon... En zijn we er ook nog niet, uh, ben ik bang. Want? Nou, ik denk nog niet dat we het uh, boven Jan zijn in 2014. Uh, hebben we het nog niet gered. Meneer, kan ik u helpen? De laatste cd van Beyoncé. Heb ik niet. Wanneer nee, komt die uit? Weet ik niet, maar dat hebben wij sowieso niet. Wij kopen partijen bij Groothandels. Dank ja. Wel. Succes, dag. Ja, de nieuwe Beyoncé, dat wordt natuurlijk ook steeds moeilijker... Hè? om die ergens fysiek te kopen. Want Spotify, iTunes, dat is heel makkelijk, dat doen we allemaal. Ja. Maar proberen maar eens echt in de handen te krijgen. Ja. Er zijn niet veel winkels meer. Daarbij is het, als zo'n CD twee, drie weken oud is, hoeft niemand hem meer. En u wilt Beyoncé pas als ze wordt gedumpt, hè? Ja, dan betaal je 7, 8 euro en dan is het goed. Dat is ook heel begrijpelijk waarom er ook zoveel zaken kapot gaan. Als je ziet wat dat inkoop kost en wat dat verkoop mag kosten. Ja. Daar word je niet, niet vrolijk van. Dan moet je dus zoveel CD's verkopen. Wil je daar je onkosten uithalen? Dus daarom begrijp ik ook wel. Dat als je zaken hebt, speciaal zaken, die dus alleen maar uh, klassieke CD's verkopen. Die moeten zoveel per dag verkopen. Nou ja, en daar is de tijd niet voor. Meneer, wat heeft u gekocht? Een CD van Kate Boer. Nee, sorry. Eh. Um... Kim Wild en Deborah Harry. Ah, Blondie. Blondie, precies. Ik heb al een van haar Erg goed. Ik heb heel veel gekocht hier. Ook heel veel goed geslaagd met de blues. Vooral de Britse blues. Het is ook ongeveer de enige plek in Den Haag waar het nog kan. Inderdaad. Nu de shops gevallen zijn, is dit eigenlijk wel een unieke zaak. En verderop zit Rockies rood. Maar dat is over het algemeen Harry. Eigenlijk de enige twee zaken nog in Den Haag. En ik hoop dat ze nog jaren meegaan. Zo, bent zit in je tasje erbij? Ja. Bent u er nog over een jaar? Zeker weten, daar ben ik van overtuigd. En wat is er over een jaar anders hier? Poeh, ja, ik denk toch dat, we dan, uh, ja, dat de cd's wat minder worden. En ik hoop dat ik uh, meer uh, vinyl tweedehands uh, kan kopen. Want nu het weer een beetje populairder wordt, denkt iedereen dat ze thuis een goudmijn hebben. Willen ze dan ook uh, bizarre bedragen, dan uh, willen ze dan weer voor de platen hebben. Mijn zus denkt ook dat ze een goudmijn op zolder heeft. Ja? Ik heb laatst eens gekeken. Lacht er een dode kat? Nee, LP's van BZN. Prachtig. Ongeveer een kwartje krijg je daarvoor. Dus ik weet niet hoeveel ze er heeft. De platenzaak in, uh, in Den Haag op het spui. U hoorde een verslag van Louis Dekker. Morgen dan keert het Radio 1 Journaal terug naar een andere plek... op het monopoliebord A Kerkhof in Groningen. Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? Er is een aanrijding bijgekomen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knoopend watergesmeer drie kilometer... zijn twee rijstroken dicht. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Tijdens Oud en Nieuw in Almere vorig jaar was de schade van vernielingen 100.000 euro. Schade aan bushokjes, vuilnisbakken, noem maar op. Dat schadebedrag moet wat de gemeente Almere betreft omlaag. Als het onder de 75.000 euro blijft, dan volgt er een beloning voor de jongeren. Daarvoor wordt samengewerkt met jongeren Veilig Stadshart Almere. De voorzitter daarvan is Patrick van der Pas. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wat is de afspraak als het onder 75.000 euro blijft? Dan heeft de gemeente ons toegezegd dat ze met ons in gesprek willen gaan. En willen ze gaan kijken of we met dat opengebleven bedrag iets voor jongeren kunnen gaan realiseren. Voor 25.000 euro? Nou ja, het totaalbedrag weten we nog niet. Dat gaan we met de gemeente in januari bekijken. Maar in elk geval is de toezegging gedaan... dat ja, ze graag een investering willen doen in een heel groot skatepark... waar ik vanuit het jongeren mee bezig ben. Maar het is, ja, ik zit erover na te denken. Het is ook wel een rare doelstelling, of niet? 75.000 euro, schade, en dan krijgt, krijgen de jongeren een beloning. Waar, waarom niet als het onder de nul blijft? Of als het nul blijft? Ja, nul zou het mooiste zijn wat, wat haalbaar is. Maar ja, de gemeente zegt ook, ja, dat kunnen we niet van jullie vragen. En waarom dus, niet? Ja, <laughs> Uh, nou ja, wij willen het liefst inderdaad naar die nul toe. Maar de gemeente zegt ook van ja, nou, dat is gewoon ja, nul zullen we nooit halen, helaas. Maar uh, ja, de gemeente heeft gezegd van nou, als jullie uh, die 75.000 kunnen gaan halen, dan uh, gaan we in gesprek uh, en willen we gaan, uh, gaan kijken wat we vanuit de gemeente kunnen gaan bijleggen in de bouw van uh, Skate Plaza. Hm. Heb jij uh, zelf wel schade aangericht vroeger? Stiekem? Uh, ik ben als, uh, als jongetje ben ik niet de liefste geweest nee. Dus je hebt wel schade aangericht vroeger? Ik, ik heb uh, helaas uh, ja, wel eens wat met vuurwerk uh, gesloopt. En, en zou je het gelaten hebben met een luxe skatebaan als beloning vroeger? Met andere woorden, denk je dat dit aanslaat bij jongeren? Uh, nou, we zijn vandaag heel druk in de stad bezig geweest... en we horen van heel veel jongeren terug van... Uh, ja, we vinden het tof dat de gemeente nu eindelijk een keer gaat kijken... Van, nou, ja, wat kunnen we voor jongeren doen met dat geld... Dus ja, het is voor de meeste jongeren wel een eye-opener... dat ze iets hebben van, hè, de gemeente luistert naar ons. En uh, ja, op die manier... Maar hoezo de gemeente luistert naar beland? ons? Uh, worden er bushokjes gesloopt omdat er niet geluisterd wordt? Is dat niet nee, gewoon baldadigheid? Niet. Natuurlijk is dat baldadigheid, maar uh, ja, het is wel een stukje bewustwording... bij de jongeren van, hé, hey, als wij dingen laten... dan uh, ja, is de gemeente bereid om iets voor ons te gaan doen. Wij zijn zeer benieuwd wat het gaat worden, het eindbedrag. Uh, Patrick van der Pas, dat? wij bellen op uh, Nieuwjaarsdag, zeker weten. Het lijkt me een heel goed idee, dank u wel. Bedankt, dag. Oké, dag. Ik zeg erbij dat de burgemeester Annemarie Joritsma verder niet bereikbaar was voor commentaar. Voor de kerst moeten alle kerken voorzien worden van hosties. Ooit werden er 180 miljoen per jaar gebakken... maar de laatste jaren werd het fors minder. Er is één hostiebakkerij in Nederland... die wordt gerund door Cantalis. Dat is het voormalige instituut voor doven en slechthorenden... in Sint-Michelsgestel. Wie zijn dit? Wee, wee, wee, wee. Goed, zo, wie dit zijn dit, Rita Dit, de dit zijn deelnemers uh, vanuit Kentalis. met een auditieve en uh, autismebeperking. En die uh, zijn hier lekker de hele dag aan het werk. Van het voormalige Dove Instituut Sint michaels Gestel. Hè? Uh, voormalige... zo, zo staat het meestal bekend. Ja, voormalige Dove Instituut uh, in Sint michaels Gestel. Ja. Een weegige geur zou ik zeggen. Een beetje wafelbakgeur. Kijk, het stond lekker. Want het zijn eigenlijk wafelijzers waar tarwebloem en water in gaan. Een beslagje, een soort pannenkoekmeel. En daar wordt, worden de hosties van gemaakt. Ja, het is water en bloem. Gaat tussen twee uh, platen. Ja, je kan het zeggen, zo'n uh, soort ijzer En dan wordt er een grote plaat van, uh, van gebakken. En dit is? Dit is Floor. Dag Floor. Hoe lang werkt Floor al hier? Floor is uh, vier jaar hier aan het werken. Nou, je ziet allerlei uh, apparaten hier, uh, waarin verschillende soorten hosties gemaakt worden. Je hebt de kleine vierkantjes, je hebt de kleine rondjes, je hebt ze dikker, je hebt ze dunner. Je hebt van die grote die de priester af en toe uh, gebruikt. We hebben kleine witjes, we hebben kleine bruine, we hebben grote witte, we hebben grote bruine. En daarnaast hebben we ook nog hosties met zemelen. Zemelen? Zemelen. Die zijn eigenlijk ja, voor de export. Voor Amerika, Engeland, Nederland hebben we niet zoveel uh, gezonde hosties. Amerika wil gezonde hosties. Moet niet veel gekker worden. Nee, precies. Maar <laughs> ja goed, de klant is koning. dus uh... Exporteren, maar de markt is behoorlijk gekrompen. Laten we wel wezen voor hosties. Ja, je leest iedere week wel in de krant dat er uh, parochies gaan fuseren. Dus ja, dat, dat speelt mee. De ontkerkelijking, de vergrijzing. En daarnaast dan ook... Uh... Ja, toch de, de hosties, de concurrentie vanuit, het, vanuit de lage loonlanden. Ja, hier wordt gesorteerd. Je ziet dat alle hosties uit de grote trechter komen. Die komen op een ijzeren plaat. En dan gaan een van de medewerkers, die gaan hosties eruit halen... die niet helemaal in orde zijn. Want een hostie moet een echt een mooie, goede hostie zijn. Absoluut, ja. We willen wel kwaliteit leveren. En ja, soms dan is het randje niet mooi of er is een stukje af. En dan wordt uitgesorteerd, dus... U zegt krimpende markt. Denkt u wel eens over wat u nog zou kunnen maken als de hostie-markt nog verder inkrimpt? Oh ja, maar daar zijn we ook al, uh, die onderzoeken lopen ook al en daar zijn we ook al mee bezig. En ja, ik zeg al, dan moeten we denken aan een uh, ja, een, een, ijskouwafel, een uh, toosje, een onderkant van een cupcake, die, uh, die dingen. Iets wat bestaat uit meel en water, dat is het dan ja, eigenlijk? in principe wel. Maar ja, ik zeg, want we, we, ja we hebben toch een, een voedingsproduct te maken. En dan kan je niet zomaar andere dingen bijzetten, natuurlijk, natuurlijk. Verklaart ook waarom een hostie smakeloos is eigenlijk. Hè? Water, meel, het is niet meer dan dat. Nee, precies. En als mensen aan mij vragen waar, eh, waar smaakt een hostie? Nou ja, dan is het eigenlijk het antwoord nergens nou, Want... Water en bloem. Ja, probeer het thuis zelf. Dat, dat, dat, dat, het smaakt gewoon helemaal niet. Nou, in Polen denken ze er anders over, begrepen, ik. Want daar hebben ze er eentje met een, met een smaakje. Een smaakje. In Polen zijn en Hongarije daar zijn hosties op, komen hosties op de markt. En daar zit dan een smaakje aan. Aardbeien, framboos, vanille. Die dingen kunnen wij gewoon niet doen. Het ligt ook niet in de bedoeling hoor, om dat gaan te doen. We maken al vanaf 1844 dit product met deze receptuur. Dus, uh, en goed, we hebben voorschriften van de Nationale Raad voor Liturgie. Die voorschrijft dat we alleen water en bloem mogen gebruiken. Dus, uh, en geen smaakje. En geen smaakje. Nou, uiteindelijk gaan de hosjes in een plastic bak. Uh, hoeveel zitten er ongeveer in hier? Ja, in deze zit ongeveer 650 stuks. En deze gaan naar, naar de kerk? Deze gaan naar de kerken. Geen vanille en aardbeien hosties, dus daartussen. U hoort een verslag van Theo Verbruggen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Wolthuis. De burgemeester van Toronto, Rob Ford. Die lag de afgelopen maanden flink onder vuur vanwege zijn vermeende drank- en drugsgebruik. En hij leek ook nog eens door de premier van Ontario gepasseerd te worden. bij de hulpverlening vanwege die ijsstorm die de stad treft. Maar op CBC lijkt hij vastbesloten het allemaal goed te maken. als hij vertelt waar de mensen opgevangen kunnen worden. Dennis R. Timberl Community Center, 29 St. Dennis Drive. Malvern Community Center, 30 Sewells Road. Agent Court Community Center, 31 Glen Walford Road. Um, 4401. En zo James gaat dat Street nog Street wel even door. Kortom, hij beleeft eindelijk zijn finest hour. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... wil 300 asielzoekers huisvesten in Kamp Zeist, dat meldt RTV Utrecht. De eerste asielzoekers komen in februari al naar Zeist... omdat er een tekort is aan opvanglocaties. En de opvang duurt in eerste instantie twee jaar... maar kan verlengd worden tot vijf jaar. En het aantal opgevangen vluchtelingen... kan in de loop van de tijd worden uitgebreid tot 400. Vroeger was je bedje gespreid als je lid was van een studentenkoor. Via familie van je jaarclubgenootjes kwam je vaak sneller ergens binnen. Intermediair sprak nu met koorleden en oud-koorleden... over de carrièrekansen van ze... en concludeert dat het behoorlijk veranderd is. Ervaring bij een studentenvereniging doet er niet meer toe. Tegenwoordig is je studiekeuze bijna het enige dat telt. In de top van het bedrijfsleven is het percentage koorleden... in 25 jaar flink afgenomen, van 80 procent naar 20 procent. Maar de bestuurlijke elite bestaat nog steeds voor meer dan de helft uit oud-koorleden. Niet voor niets werd kabinet Rutte 1 door HP de tijd... destijds het koorballenkabinet genoemd. Terwijl hij er dus zelf geen lid van was, nee. Rutte. In het kader van de amnestiewet in Rusland... zijn twee leden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten. Volgens een van hen is het allemaal een PR-stunt van Poetin. BBC-correspondent Pavel Bandakov geeft er gelijk. commentators hier in Moskou saying uh, more or less in line with what we just heard... from Krasnijarsk dat Mr. Putin is preparing the ground for The image van Russia, of the Olympic Games en de Sochi Olympics are really closely connected with the Amnesty Bill and Mr. Khodorkovsky release and what's going on around this at the moment. zeggen Russische commentatoren dat Poetin met deze amnestiewet en de vrijlating het publiek wil masseren voor de Olympische Spelen in Sochi. En dan is de lijst van de top 2000 bekendgemaakt. Wat blijkt. De Zielse band Bluff staat met maar liefst 17 liedjes in de lijst. Dat is het meest van alle andere Nederlandse artiesten. Meld Omroep Zeeland, liefst uit Londen, is hun hoogste notering op nummer 228. Ze stuurt uit Madrid en uit Moskou komt een brief. En Raccoon is de hoogste binnenkomer op een zeer symbolische 33ste plaats. En ze staan er met 10 nummers in. En dat brengt de teller op een liefst 27 liedjes van Zeeuwse makelij. Zoveel water hebben ze niet eens daar. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Lara Rensen verhuist. Dat klinkt goed. Van de ochtend naar de middag. Kunnen wij ons dat eigenlijk wel veroorloven? We zitten midden in een crisis. Elke werkdag van half vijf tot 6. Vanaf 1 januari. Wat kunnen de luisteraars verwachten vanmiddag? Het LOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Wat is uw reactie op dit verhaal? Nieuws krijgt een nieuw geluid per 1 januari. Hier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.